Uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Vanavond een bus met 75 Tsjechische schoolkinderen en begeleiders beschoten. Zes passagiers raakten gewond door rondvliegend glas. De groep was onderweg van Spanje naar Tsjechië en werd in de regio Droom, in het zuidoosten van Frankrijk, beschoten. De schutter gebruikte waarschijnlijk een jachtwapen. De politie onderzoekt vanaf waar is geschoten. Mogelijk gebeurde dat vanaf een brug over de A7. De kinderen konden hun reis in andere bussen vervolgen. De Zwitsers wijzen de invoering van een basisinkomen massaal af, blijkt uit Exitpols. Ruim driekwart zou in het referendum van vandaag tegen het plan stemmen voor een basisinkomen voor iedereen van zo'n 2250 euro per maand. Per kind zou daar nog eens 560 euro bij komen. De afwijzing van het voorstel werd al verwacht. Steeds meer huizenkopers komen in de problemen omdat ze door de drukte op de huizenmarkt hun hypotheek niet op tijd rondkrijgen. Geldverstrekkers kunnen de grote stroomklanten niet goed aan, blijkt uit een rondgang van de NOS. De huizenkopers lopen hierdoor het risico op een boete of zelfs op het afketsen van de koop. Vooral in de grote steden is de vraag groot. Daarnaast zijn er veel mensen die hun hypotheek oversluiten vanwege de lage rente. En ook dat zorgt voor extra drukte bij geldverstrekkers. In Parijs lijkt de ergste wateroverlast voorbij. De afgelopen dagen ontregelde het hoge water het openbare leven in de Franse hoofdstad. De Seine stond vrijdag zo'n 6 meter hoog, de hoogste stand in 30 jaar. Nu het waterpeil is gezakt gaat het Grand Palais weer open. Het museum ligt net als het Louvre langs de oevers van de Seine. De musea werden vrijdag gesloten, een deel van de collecties werd naar hoger gelegen plekken gebracht. Het weer, vrijwel overal schijnt de zon bij temperaturen tot lokaal 28 graden. Aan zee blijft het rond de 23 graden. In de loop van de middag kan het in Limburg onweren. Morgen is het opnieuw op de meeste plaatsen zomers weer. In de middag en avond kan dan wel op meer plaatsen een stevige onweersbui vallen. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A7 van Zaandam naar Horen, in beide richtingen bij Purmerend, een file van 4 kilometer en 10 minuten op onthoud. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, 4 kilometer tussen de knooppunten Beverwijk en Velzen, door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Je hebt daar nog wel 20 minuten op onthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij de Merwedebrug. Die weg is helemaal dicht. Verkeer vanuit Breda kan omrijden via Rotterdam. De andere kant op staat daar de zogenoemd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 als maar begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Dat het hele weekend tijdens CFM Race Radio. Ja, het hele weekend zijn wij erbij natuurlijk... De Max verstappen familie reisdagen op het circuitpark Zandvoort. Maar niet alleen daar zijn we. Nou, waar we nog meer zijn, dat hoor je ze dadelijk van Albert-Jan. Wat, wat gaan we in uur twee allemaal doen van uh, dit programma? Nou, allereerst, als u no nog niet zou weten waar u naartoe zou kunnen... u kunt nog tot 4 uur, bent u van harte welkom uh, op de Zandvoortse Rommelmarkt. En dan heb ik, de, uh, heb ik het allemaal over theater De Krocht. De, want tot 4 uur is daar de Zandvoortse Rommelmarkt waren wij het eerste uur getuigen van de overwinning van Valentino Rossi... tijdens de MotoGP op, vanuit Barcelona. We maken ons nu op voor de finale van Roland Garros... Dus tussen Jorgovic en Murray, want die wedstrijd staat op het punt van beginnen. Naar de volgende plaat gaan we gelijk beschakelen met Joop van Ess, want het is ontzettend spannend op de glee. En dan hebben we het over TC Zandvoort... in de finale van het gemengde eredivisie tegen Lemonias. De tussenstand daar is 1 tegen 1. Dus spanning volop hier op de Glee. En natuurlijk, uh, ja, dat zijn uh, de racedagen zonder Max Verstappen. Hè, dat, dat kan niet. Dus nee. we gaan uh, rond de klok van uh, 20 over 3 gaan we weer schakelen met Willem van Densen. Want hij geeft dan de uitslag uh, voor ons van de SMP-NES uh, F4 Championship. En hij kijkt al vooruit naar de vijfde rit van Max Verstappen. Zijn auto doet het weer, dus uh, dat gaat dan rond de klok van half vier beginnen. Dus iets daarvoor hebben wij weer contact met Willem van Densen. Half vier, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. Wat gebeurt er zoal in Zandvoort dit weekend dan wel volgend weekend? Houdt uw pen en papier bij de hand. En uh, natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het de komende uur... ook te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. Dat gaan wij zeker doen <laughs> op het En dat kan onder meer via www.zfm-live.nl. En zo dadelijk dus naar Tennispark de Glee. I need your They love you the right way My true feelings Pushing out Oh man, love you love me Can't do it out Zellige zondagmiddag van CFM met Shaggy op de radio. En inderdaad, I need your love. We gaan weer live over naar uh, Tennispark De Glee. Inderdaad, de Eredivisie fina finale gemengd. Uh, joupool hoe is het daar voor uh, TC Zandvoort? Nou ja, eigenlijk, uh, ja, na die 1-1 gaat het uh, niet echt heel erg. Uh, we gingen bericht zijn. bij... De eerste herenpartij, de de dat was een sportfriespoor tegen de Belg uh, Niels Moesijn. Uh, daar stond het 5-5-kool in. Het is eindelijk een tiebreak geworden. En in die tijdbreek was de zijn veel beter dan uh, Schot-Giesvoort en won die met uh, 7-3. We zijn nu in de tweede set bezig en uh, staat 2-1 voor, voor de zijn. En uh, Giesvoort is nu bezig met de gelijkmakende deen. Uh, en daar staat het uh, volgens mij 15-0. Op de tweede baan was de uh, andere Belg, uh, Maxime Orton, was in no time klaar met die reset uh, ten opzichte van uh, Telleren-Giesvoort. Kellen moest met 6-0 duigen. En pakte pas in de eerste game van de uh, tweede set zijn eerste punt. En dan staat er nu 2-1. Dus uh, ja, die tweede set die kan natuurlijk van alles verbrengen. Alle tweede kanten. Maar voor staat het 1-1. En dan moeten we moeten maar afwachten uh, wat straks de eindstand hier zou zijn. Uh, straks verder, dus uh, Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks komen we uiteraard weer terug bij Joop Fres. Het vervolg van een spannend tennisweekend hier in Zandvoort. Lekker go nu, it is Maywoods. Saying goodbye to Chris. Saying goodbye to loneliness. I'm on my way to real. Place where I wanna be. You know that I soon will eat. So don't try to make me Zo zaten we met deze single van Maywood toch eventjes in Rio. Lekker hè? Nou ja, zo gaan we naar Tour France. Want uiteraard volgen we ook Roland Carros op de voet. De finale. Die is daar zojuist begonnen. Blijf daarvoor luisteren naar Zandvoort op zondag. Zeggen bonjour. Jawel, we gaan naar uh, Toe France. Roland Carross. Albert uh, Jan. Uh, de finale uh, is juist gestart, hier, daar. Klopt, het was al een heel verrassende opening. Want uh, Murray mocht begon, beginnen met uh, de service. Die werd gelijk gebroken uh, door Djokovic. Dus Djokovic kwam op een 1-0 voorsprong. Djokovic is nu aan het serveren, maar staat met 0-40 achter. Uh, dus wellicht wordt hij gelijk teruggebroken, zoals het zo mooi heet. En uh, zal het uh, weer 1-1 worden, maar we houden je op de hoogte. Oké, okay, tot zover inderdaad het tennis. Wat we ook hè, op de voet volgen vanmiddag. Er zijn eigenlijk nog veel meer nieuws, hè? Een half uur evenementagenda, dus we hebben nog genoeg te doen, Albertje. Ja, het op je voorhoofd, hè? We zijn <lacht> nog lang niet. Lekker warm in de studio, Hier is Emma Rome. No. Ja, bij sommige plaatsen heb je zoiets van... Uh, als je hem een uh, aantal keren gehoord hebt... van pah! ik vind er helemaal niks meer aan. Maar, nee, dat heeft wel absoluut iets bij deze van Nico en hoor De M.I. Roamed Dat allemaal bij CFM Race Radio. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We schakelen wederom live over naar het Sinkwierpark naar nou, onze enige echte race reporter Willem van Dezen. Die gewoon een geweldig weekend daar uh, beleeft En ook uh, vanmiddag weer uh, voldoende te doen op het circuit. Want we hebben net de Formule 4 gehad. Ja, goedemiddag uh, nogmaals. <laughs> Formule 4, ja, in het uh, vorige uh, stukje dat ik bij jullie was, hadden we een uh, safety car uh, van de Formule 4. Uiteindelijk uh, werd er weer gereest, maar ook dat duurde niet lang, want op een gegeven moment was het, uh, even kijken hoor, dat is zo'n uh, moeilijke rotnaam, maar uh, was het de uh, Tuomas. Uh, oh, die? Ja. ja, ken je hem? Ja, Tuomas, ja, ja, ja. Die er toch uh, wel vrij stevig uh, afging in de germa ja. ...stuiten daar in de banden, die auto moest verwijderd worden... ...en wederom safety car... ...en uh, ja, met een race uh, die over tijd gaat... ...en niet over tijd, Al 125 uh, minuten duurde de race... ...impliceert dat dan dat uh, ja, de finish eigenlijk ook... Uh, ...onder safety car uh, plaatsvond. Uh, nou, uiteindelijk is uh, geluk uh, voor Richard de ...hij was uh, goed bezig goed weg bij de start... zijn vol uh, positieseindelijk... ...en liet op het moment uh, dat er al uh, gerasen werd... ...duidelijk zien dat hij wel heel snel is. Hij wist de race te winnen zijn... Uh, ...door Red Bull gespons op de Formule 4. Op de tweede plaats... Uh, ...arriveerde dan uh, Alexander uh, Partanilian. ...en derde uh, was het uh, Jarno Opmeer... ...die eerder dit weekend al uh, twee keer... Uh, ...de Formule 4-race uh, wist te winnen. Uh, en, uh, eigenlijk... Uh, ...de spekkoper is uh, dit weekend... Uh, ...als koploper in de kampioenschap hier aankwam. En ook als uh, koploper in de kampioenschap... Uh, ...weer zout wordt Oké, dus... Uh, ...nou goed, dat is in ieder geval weer een Red Bull... ...op, uh, op de uh, eerste plek... Uh, ...bij de, de Formule 4. Ja. En uh, de, de volgende staat zich alweer... Uh, ...aan te kondigen. Uh, dat is Max weer... ...met zijn vijfde demonstratie. Ja, het is nu uh, 15 uur 26 minuten... ...en 51 seconden. Hey, bols ook. En, <laughs> ja, bij jullie ook. Er is dus geen tijd, tussen hier in het centrum... van Zandvoort En over... Uh, ja, om half vier exact uh, is het het bedoeling uh, dat uh, Max uh, wederom uh, de baan opgaat. En uh, ik hoop dat het langer is uh, dan in de vorige demo om uh, ja, alles nog even te geven. Het is de laatste demo uh, die hij de geeft. En uh, ja, hij uh, heeft beloofd daar uh, de extra's van de maken Dus uh, ik denk dat we ook nog een hoop erover gaan zien. Wat uh, burns uh, startprocedure uh, uh, en noem maar op. Hij uh, is er op de brand om het uh, mooi af te sluiten hier. Uh, we zagen hem net weer uh, iedere keer een mooi sluipreggetje. Uh, ...richting uh, zijn auto en pitbox om niet uh, langs die duizenden mensen die wat uh, handtekening of foto van hem willen te moeten... ...wat anders komt hij nooit bij zijn auto en moed, moet geen op met uh, naar de auto. En laten we hopen dat we dit keer uh, de techniek uh, hem en ook uh, de vele niet in de steek gaat halen. Ja, want die uh, techniek is uh, inmiddels hersteld, hè? hebben we begrepen. Ja, als het goed is, uh, gaat dat uh, zo lukken. Zo'n auto heeft ook een bepaalde tijd nodig. Uh, het is niet uh, zoals uh, jouw auto uh, instappen, starten en rijden. Die moet uh, op allerlei manieren. Acht vol verwarmd worden. En dat uh, duurt over het algemeen ook uh, een half uur voordat hij eigenlijk echt uh, rij klaar is. Uh, zo kom u in de auto. Maar als het goed is, uh, is hij dat. En uh, gaat hij uh, over 1 minuut en 40 seconden van een middel minuut... <lacht> <lacht> Precies, D dankjewel Willem. En uh, graag tot straks. Kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon Bergen. U kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is wat oh, zielig. Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh, oh. op ZFM vanuit Zandvoort. En we hebben het net om half drie gehoord van Albert-Jan. Het wordt heel mooi weer in Zandvoort. Dus neem je radio lekker mee naar het strand en zet hem op ZFM. Wow. Tea, my dear I like my toast I'm on one side and you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman Muziek heet deze van Chris Cap en een Englishman in New York. Het is twee overal vier geworden. voor op zondag, Zaltvoort een goeiemiddag. En uh, ja, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen hier uh, in Zaltvoort? Nou, Laten we even beginnen met uh, even terug naar het circuit. Want momenteel is uh, Max dus bezig met, uh, met zijn vijfde demonstratie... Uh, uh... Rondes. En hij heeft zich echt niet verstopt hè deze, deze dagen. Hij Helemaal niet. Heeft, hij heeft echt nee. achter de présence gegeven. Straks nog wel even over met Willem. Want die gaan we om tien voor vier nog even bellen. Kijken hoe deze demonstratie is verlopen. En je krijgt natuurlijk daarna. Zal je ongetwijfeld een run krijgen. Dat de eerste mensen alweer terug gaan richting het station. Dan wel in de auto stappen. Dus dan zullen de files en dergelijke weer ontstaan. In Zandvoort. Uh, terug naar de evenementenagenda. Ja, nog tot vier uur, dus nog een kleine half uurtje. Bent u van harte welkom op de Zandvoortse Rommelmarkt in Theater De Krocht. Twee danspulletjes, Curiosa, van alles en nog wat te bezichtigend CQ te kopen. Dan maken we een bruggetje naar uh, 10 juni, want dan is het de tijd voor de Theo Hilbers vismaaltijd. Op vrijdag 10 juni gaan ze we weer lekker smullen op het gezellige Gasthuisplein. Vanaf 6 uur deze 10 juni wordt daar een heerlijke maaltijd geserveerd. De, ma de maaltijd zal worden verzorgd door kroonvis en door de leden van de folklorevereniging De Wurf. Meer informatie kunt u uiteraard uh, vinden bij uh, de familie Hilbers-Aberstaatje-Kasema.nl uh, uh, Ze zijn... Uh, de zijn natuurlijk ook van alle de kaarten. De zijn 13,50 euro. En hiervoor krijgt men een lekker voorgerechtje. Een geweldig gemoord kabeljauw met salade en toebehoren. En uiteraard een consumptie. De kaarten zijn te koop bij de Bruna op de Grote Krocht. De VWV in de Bakkenstraat. Het Zandvoortsmuseum aan de Swalueestraat. En in Café 4 in de Alterstraat dat allemaal de Theo Hilbers vismaaltijd op 10 juni en dat begint om 6 uur en duurt tot 8 uur. Volgens mij heb ik gisteren gehoord, even ja. een update daarvan over die kaarten. Ja. Dat zal alleen nog maar verkrijgbaar zijn bij de Bruna op dit moment. Okay. Dus nou, bij deze bij deze hartelijk, maar voor hartelijk dank. Goed, 10 juni kan ook weer gezongen worden en dan hebben we het onder het motto Zing mee met Gree bij Rabbel. Aan het kerkplein nummertje 7. Elke tweede vrijdag van de maand uit volle borst meezingen met zeemansliederen en oude liedjes. Die worden gezongen onder begeleiding van niemand minder dan Gray van den Berg. Het begint allemaal om 8 uur s'avonds. De toegang is gratis en alles mag, niets moet. Dus zing mee met Gray bij de Rabbel op 10 juni vanaf 8 uur s'avonds aan het kerkplein nummertje 7. En dan dacht u van, nou, dit geweldige raceweekend... loopt dan langzamerhand een beetje op zijn einde hier op Zandvoort. Volgende week bent u weer van harte welkom op het Circuitpark Zandvoort. Want op 11 en 12 juni is er weer tijd voor de DNRT Racing Days. Kom op zaterdag 11 en zondag 12 juni naar de DNRT Racing Days... de Dutch National Racing Team op het Circuitpark Zandvoort... waar auto's uit de A- en B-klasse tegen elkaar opnemen. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. De entree is derhalve gratis. Om 11 en 12 juni lekker laagdrempelige racewedstrijden bekijken op het circuitpark Zandvoort. Toegang is gratis, dus ook, mocht u ook lekker op vakantie zijn in Zandvoort... gaan dan lekker even naar deze Racing Days op 11 en 12 juni op het circuitpark Zandvoort. En het Amsterdam Beach Hotel bestaat op 12 juni alweer drie jaar. En dat gaan ze vieren. Op zondag 12 juni viert het Amsterdam Beach Hotel en restaurant Ep en Vloed haar driejarig bestaan. En dit wordt groots gevierd met de bed Buckwheat, waar hebben we die naam eerder gehoord, afgelopen vrijdag waren ze nog te bewonderen, op het Raadhuisplein. En ieder is van harte welkom op deze 12 juni om vanaf drie uur bij de derde verjaardagspartijtje van uh, Amsterdam Beach Hotel. Badhuisplein 2 tot en met 4. Uh, vanaf drie uur, iedereen is van harte bij deze uitgenodigd om dat mee te vieren en een heerlijke goede muziek van Buckwheat op de achtergrond. En nogmaals, en iedereen is dan van harte welkom en de entree is gratis. En dan tot slot, een muzikale verrassing bij het Wapen van Zandvoort... op 12 juni vanaf 4 uur. Een muzikale verrassing onder de boom op het Gasthuisplein. Ook daar is de entree gratis. Op 12 juni vanaf 4 uur bent u ook van harte welkom... bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein nummertje 10... om dan het genot van een hapje en een drankje van heerlijke muziek te gaan genieten. Tot zover. Dat was hem even met herinneren dat je al met jou precies in de filler is, als dat heet. Goed gepland, jongen. <laughs> Hier is met je laser en light it up. Stand up like a soldier,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 The new stories I'm told. I'm near and finding the sound En dat was de singel van Kovac, je hoorde ding op de zondagmiddag bij CFM. Voor de laatste maal vandaag schakelen we over naar Tennispark de Glee. Joop, hoe is het daar met TC Zandvoort? Nou, ik ben eigenlijk niet goed, erop. Weet maar... Ben je er nog? voor. Hmm, dat gaat heel vreemd, uh, Albert-Jan.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 Ga ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek Moet ik in Delceil gaan wonen, ga ze Carlo bos klonen Heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten Val ik uit een raamkozijn, zal ik nooit meer dronken zijn Het maakt niet uit, een... want het is mijn dag Het is mijn dag Als op de Duitsers komen, Het is mijn dag, je je het is mooi. Het is mijn dag Stel mijn dag wel. serieus. Is echt mijn dag Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hebben we wat, uh, Albert Jan, of niet? Volgens mij wel. Vo volgens jou wel. Nou, eens even kijken of we uh, Job aan de telefoon hebben. Job. Ja, we zijn er. Ja, gelukkig, gelukkig. Het is uiteindelijk gelukt. Kostte wat moeite, maar heb je ook wel wat. Ach, jawel, natuurlijk. Jawel. Hoe is het daar? Ja, het is stil op het tennispark, want er is nog één partij bezig. En die is op dit moment in de tijdbreek van de tweede set. Het is waanzinnig belangrijk dat Tellem uh, Gies voor deze tijdbreek uh, naar zich toe trekt. Het stand is nu 1-1 en de smet is aan het serveren voor 2-1. Ja! Ik komt niet veel zeggen, geloof ik. Ik niet veel te zeggen, geloof ik. Deze is duidelijk. Ja, heel duidelijk. Gebroken. Nee, nee. Ja, nou, een mini break doen we ze we dan, hè. Een oh prachtige boy. bal van Teller Schot langs de lijn. En uh, daar kon uh, Maxim uh, niet bij komen. En daardoor staat het nu 2-2. Uh, uh, en mag uh, Teller twee keer gaan serveren. Goed, uh, Schot had dan zijn eerste partij verloren. We zijn partij verloren met uh, 7-6 en uh, 1-6. En uh, ja, daardoor staat het 2-1 in het uh, voordeel van Limonias. En laten we hopen dat uh, Telangiefs voor deze partij naar zijn toe kan trekken. Hij gaat nu serveren voor uh, 3-2. En dan heeft hij, dus gaat hij ver bij de serviceline. Echt, echt een dikke meter. En dan gaat hij voor zijn tweede service. Het, er is een beetje gerust op het correct. Ik weet begot niet waarom, iedereen zit er gewoon als ademloos naartoe te kijken. Het is een goede service. Het wordt goed geretuneerd en weer terug voor. Uh, ja. En nu wordt het, het prachtig mogelijk op de verkeerde been gezet door uh, Don Tom. En dat, uh, daardoor staat er nu uh, 3-2 in het voordeel. 2-5 moet ik zeggen, het voordeel van uh, onze Belgische vriend. En 2-2 uh, dus. En uh, Griekspoort mag hier voor de 3-2 gaan serveren. En, ja, het wordt eigenlijk weer wat stiller in het park. Iedereen is, ja, eigenlijk weer aanloos Wat wat zo'n man heeft. Zo'n 0-6 verliezen die hier eerste zet. En dan terug te kunnen komen. Die bal ging via de netband over de service wat heen. Die is dus uit. En nog Gries voor. Nee, dat is blijkbaar één. pakt twee ballen. Goed, dan gaat hij nog twee keer zoveel Dan Gaat die bal komen? 1, 2, 3. Het wordt ja, werd uitgegeven door de, li de lijnrechter. Met de halve finales hadden we lijnrechters op de service lijn en op de zijlijnen. En nu hebben we ook op de zijlijnen uh, officiële lijnrechters van de KNLTB. Uh, dat het de tweede service gaat in het net. En die verliest hij dus. En uh, staat het nu uh, 3-2 voor uh, onze Belgische vriend. En die mag nu twee keer gaan serveren. Dan 3-2 in de tijdbrik van die tweede set. Die ook zo'n belangrijke tweede set. Giesgoor die moet okay. zijn winnen om door te mogen gaan naar die derde set en even een wedstrijd punt. Anders staat hij ineens na de singles 3-1 en dan, ja, dan is het afwachten wat de twee uh, doubles uh, zowel de dames als de heren gaan brengen. Tom die maakt zich klaar om te gaan serveren. Goot die bal op. Dan gaat hij komen. Sneeuwhard. Het ook van Giesgoor, maar die gooit, slaat die bal over de baseline. Het staat uh, 4-2 in het voordeel van uh, o -Tom. En het wordt gewisseld van uh, uh, helft. En dit is eigenlijk voor mij het signaal om terug te gaan naar de studio. En uh, jullie allerbeste met jullie uitzenden en te wensen. Graag tot de volgende keer. Dankjewel Joop uh, voor je bijdrage uh, vandaag. Wat betreft het uh, tennis, en leuk dat je zo fluistert. Maar ik begrijp ook waarom je dat doet. <lacht> ja, ja, dat ja. kan niet anders. Maar het is net alsof we uh, golf aan het uh, verslaan zijn. Uh, ja, ja. Dat, is, dat, ding, dat heb ik lang al meegemaakt. Mooi, Dank, dankjewel Joop. <lacht> En een fijne zondag. Hi, ik ga zo de, de uitzending in. Is er nog iets bijzonders gebeurd vandaag? Ja, nou, je bent al in uitzending. Dus oh, uh, wat dat betreft... Oh, ja, ja. <laughs> dat, gaat, dat, dat gaat heel snel hier, hoor. Hé, hey Dolly. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob en Albert-Jan. Hallo, hallo, Waar ben jij? Ik ben nu even op de Rode Kruispost, want ik was natuurlijk nieuwsgierig. Ik denk misschien kunnen we meteen vertellen als er dingen gebeurd zijn, maar dat ben ik nu een beetje laat heen. Maar uh, ik heb net de, de laatste uh, demonstratieronde meegemaakt van Max. Nou, ik moet je zeggen dat je dan uh, als je hier in Zandvoort getogen bent en dan is dat heel, maar dan ook wel heel emotioneel hoor. Als je, als je dat geluid van dichtbij weer hoort en ziet en hoe mensen reageren als die even een spin maken. En dat iedereen gaan, gaat applaudisseren. Duizenden, duizenden, duizenden mensen. Het is, uh, ja... Dat, dat gaat even door je, door je heen. Ja, geweldig om mee te maken, hè, Dolly? Maar even een ja. vraagje, hè? We hebben net uh, die uh, laatste demo gehad... van uh, onze eigen Max Verstappen. Ja. Ja. En uh, ja. ja, dat betekent uh, waarschijnlijk zo dadelijk dat de uitstroom vanaf het uh, circuit uh, daadwerkelijk gaat beginnen. Merk jij daar al wat van? Ja. Ja, merk je daar al wat van? Je weet niet wat je meemaakt. Ik heb, ik heb dit nog nooit meegemaakt, hoor. Want ik, ik kom natuurlijk niet zo vaak op het circuit... En ik weet ook niet of het normaal is dat er zoveel mensen zijn. Maar het is één grote, dikke massa die nu richting uitgang gaat. En alleen één ding is wel jammer. Het is allemaal prachtig georganiseerd. Maar ik hoorde toch weer vanuit het dorp, vanuit de horeca, dat mensen hier ja, ja. direct het dorp uitgestuurd worden. Dat is niet waar. Ik heb het net gelezen op Facebook. Van, ja, dat uh... Oh, wacht even. Maar je ja. jouw waar staat hiernaast ja, en die ontkracht wat ik nu zeg. Ja, nee, dat, dat niet? De verkeersregelaars hebben net uitdrukkelijk toestemming gekregen... om mensen door te sturen naar het dorp. En de pendelbus stopt ook eerst in het dorp voordat ze naar Pees zuid gaan. Helemaal dat zijn top. hele duidelijke afspraken die... Goed. gemaakt zijn vandaag? Mooi zo. Dus wat op Facebook gezet was, was waarschijnlijk wat voorbarig. Dat, als dat één iemand is, maar dat zijn niet de afspraken die Vanuit we Vanuit de horeca? Gaan. Ja, die waren nee. boos. Ja, Oké, okay. nou nee. okay, helemaal, helemaal duidelijk. Dan ben ik blij dat ik naast Martine sta, dat hij ja. geen opgehelderd is. Ja, dan word je meteen gecorrigeerd, Dolly. Hey. Ja, dat gaat al op vlot. Oh, hartstikke mooi, dus de uitstroom is daadwerkelijk begonnen. En ze kunnen ook allemaal lekker gewoon naar het centrum toe komen... om daar nog even te genieten van het mooie weer van vandaag. Ja, want het is heerlijk in het centrum. Daar ben ik ook lekker doorheen gelopen. Er hangt een heerlijke sfeer. Iedereen is vrolijk. De mensen van de horeca, moet ik eerlijk zeggen, zijn wat aan het vermoeid raken. Maar, maar, ze zijn allemaal vastbesloten om deze dag tot een prachtig einde te brengen voor iedereen die hier in ons dorp heeft getoetst. Oké, okay. dankjewel Dolly. En heel veel plezier nog, hè. Dankjewel, kleine aankondiging. Ja, dank jullie wel. Hoi. Nou, zodanig gaan we weer naar het circuitpark Park zo toe. En hey, we hebben het lekker druk vandaag zo tijdens CFM Race Radio. Maar eerst uh, nog even deze hit van Kaigo. Here is here for you. We'll be passing by. And they'll be watched inside. Just for news. While they're chasing doors We'll be dancing in the dust Cause we're coming through Het was Keiko, en here voor you CFM Race Radio, Pit Report. En we schakelen weer over naar Willem van Dins op het circuitpark Park Zalvoort. We hebben net een hele mooie demo gezien van Max Verstappen op het circuit. Willem? Oh ja, dat klopt helemaal. Oh, heb je die ook gezien? Had je... Nou ja, ja, wat een paar uh, spionnen hadden we erop uh, afgelaten. En die uh, fluisterden dat in, dus. oh, Oké, okay. ja, nee, nee. dat is prima joh. Dat was een hele mooie demo. Uh, ja, uh, de demo hiervoor, uh, die ging uh, vanwege technisch bank maar niet uh, door. Nou, Max heeft dat in de waardse demo uh, van de dag, uh, heeft hij dat meer dan goed gemaakt. Hij heeft uh, her en der ook donuts uh, gemaakt. Nou, uh, dat is altijd lekker. Uh, die hevige rookwolken uh, en stinkende rubber -dump. Ook nog zo'n proefstart gemaakt hier op het recht en Helemaal geweldig uh, natuurlijk. Daarna gestopt op het rechte eind uh, voor de uh, tribune, tribune, Nog een korte interviewtje met Rob bij uh, de circuit speaker. En nu moet hij zo dadelijk weer hard op weg uh, naar de Red Bull troek. Om daar uh, zijn laatste signeer sessie die om... Als ik me niet vergis, 10 over 4 gaat plaatsvinden... om daar nog uh, achter de pressions uh, te uh, nemen. En ja, zoveel mogelijk handtekeningen uh, te gaan delen nog. Ja, en als jullie... Blijven... Ja? Ja? Ja? Ga, door. ga door, ga door. En dan, dan heeft hij nog wat andere verplichtingen... Her en der bij uh, diverse sponsoren. En ik denk dat hij dan... Uh, uh, schoenen uit wil trekken uh, en uh, een dagje naar huis. Nou ja, die dag zal niet lang zijn, want uh, dan moet hij alweer op uh, pad uh, richting Canada. Ja, dat was inderdaad bij vraag. Waarschijnlijk meteen weer uh, de koffers uh, pakken voor Canada. Ja. ja. ja. Maar even, even een vraag, Willem. Ik uh, bedoel, Max Verstappen heeft zich niet echt verstopt, hè, deze drie dagen. Hij heeft echt uh, acte de présence gegeven, hè? Nou ja, het is niet verstopt, maar voor veel mensen moeilijk te vinden. <laughs> Toch wel dus. Ja. Nee, maar echt... Uh... Nee, nee, nee, goed, maar dat is... Jongen, ja, je moet je voorstellen, man. Als je 18 ja. jaar bent en dan er, ja, er komt hier uh, over een heel weekend 100.000 mannen. Die komt eigenlijk alleen maar omdat jij hier bent. Ja. Dan kan je niet. Uh, dan verstopt je jezelf niet, maar dan word je verstopt. Hè, door de mensen die het beste met je voor hebben. Zo moet je het zien, want anders dan... Uh, ja, dan komt hij nergens, dan kan hij, uh, mag hij blij zijn als hij adem kan halen. En uh, een stap zetten is er niet meer bij, dus uh, ja, wat dan gaat. En hij heeft uh, alles gedaan wat in zijn mogelijkheden ligt. En ik ja. denk dat uh, vele uh, sporters uh, daar een puntje aan kunnen zuigen. Ik zie wel eens beelden van uh, voetballers uh, die aankomen uh, met Nederlands elftal uh, in Noordwijk bij dat hotel. En er uh, staan er drie jongetjes en dat is nog te veel om hun handtekeningen gegeven. geven en, uh, ja. Hij heeft er hier in een weekend uh, duizenden uitgedeeld. Dus ja, ja, die jongen mag helemaal niks kwaadig Ik heb er al respect voor wat die jongen doet de hele dag door. Die is van zijn ochtends vroeg tot s avond laat is hij bezig. En hij heeft geen minuut voor zichzelf. Nee. De enige momenten voor zichzelf die, die heeft heeft, zei hij ook, uh, dus als ik lekker in die auto zit, en ik rijd in de ronde in. Ja. ik heb van niemand last. Ja, ja. Eindelijk rust, weet je wel. Ik op mijn kop, niemand die aan me trekt, niemand die wat tegen me wil zeggen. Eindelijk, dat, dat zijn zijn rustmomenten geweest zeer. Maar het was natuurlijk ook een, go een goede test voor het uh, circuitpark Zandvoort... om zo'n grote toestroom van toeschouwers en, en gasten uh, uh, drie, drie dagen lang uh, goed uh, te, te begeleiden. Ja tuurlijk, uh, dat is ook... Uh, voor het circuit is het ook een uh, ja, eindig... Uh, over het circuit uh, valt complimenten maken... Hoe dat allemaal... Uh... ...georganiseerd is. Uh, ook uh, die sessies en zo. Uh, de, we hebben in het begin gezien... Uh, ja, ...kinderen die door volwassenen... ...werden verdrukt. Nou, Op een gegeven moment hebben we gezegd... ...oké, okay, kinderen die mogen via een pitbox... ...binnen de hekken uh, bij de Red Bull turk ...en die krijgen de handtekeningen. En is er nog tijd dan volwassenen? En dan denk ik... ...helemaal gelijk. Voor een kind is dat geweldig. Voor volwassenen denk ik... ...ja, een stukje papier met een paar milliliter inkt... erop, ja... Oké, okay, waar maak je je druk om? Maar toch zijn het de duizenden die dat uh, graag willen. Maar ik heb ook zoiets, geef die kinderen lekker voor. Ja. Dus, uh, hebben die kinderen een leuke dag? Nou, dat hebben ze als een, uh, een, een handtekening. en hebben die ouders dat ook. Toch? Oké, okay. uh, we moeten uh, we naden de klok van 4 uur. Maar niet voordat ik tegen jou gezegd heb namens de luisteraars en kijkers. Hartstikke bedankt voor je geweldige inzet deze drie dagen tijdens de race dagen van Max Verstappen. Ah, oké. Hulde. Hulde. Even de boekjes in de lucht. Zo <laughs> uh, so is het, Willem. Oké, okay, zo so is het. Hoi, hoi. Dank u Dat was uh, Willem vanaf het uh, circuitpark Zandvoort. Nou, de demo voorbij van uh, Max Verstappen. En dat betekent uh, dat daadwerkelijk de uitstromen vanaf het uh, circuit gestart is. En het begint al behoorlijk vast te lopen, hoor, qua verkeer. Dus uh, je kan beter gewoon even lekker uh, blijven genieten hier in Zandvoort. Van het mooie weer even het terrasje pakken. Nog even naar het strand. Of nog even naar het centrum van Zandvoort. Zometeen het derde en laatste u van Race Radio. Het ritme van ZFN. Oh, ZFN. Via de kabel op 104.